Het weer vanavond en vannacht in het zuiden en westen nog enkele buien, elders opklaringen. minima vannacht tussen 12 graden in Groningen en 15 in Zeeland. Morgen weer buig met een temperatuur van 19 graden op de wadden tot 22 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. M.Imatching.nl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 Welkom en tot acht uur te gast in dit programma Fleur Begonje. Welkom Fleur Begonje. Ik heb je uitgenodigd omdat er van jou bij de arbeiderspers een dichtpundel is verschenen. De Lichtstraat. En uh, die Lichtstraat die ken ik ook heel goed. We hadden het daar net voor de uitzending al over. Want ik was uh, begin dit jaar ook regelmatig in het ziekenhuis waar die Lichtstraat is. Dat is namelijk de begane grond van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam. En... Uh, die begaande grond, al die afdelingen daar, die heb jij geportretteerd in die gedichten. Daar zullen we het uitvoerig uh, over, uh, over hebben in, uh, in dit uur. Je hebt ook romans geschreven, je hebt non-fictie geschreven. Je komt van de Veluwe, je bent in de jaren 60 naar Parijs vertrokken. Je hebt lange tijd in Latijns-Amerika gewoond. Ik denk dat we er ook allemaal even langs moeten wandelen tijdens... Uh, tijdens uh, dit uur, om dan uiteindelijk halverwege ergens in die lichtstraat... in het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis eh, terecht te komen. Maar eerst even die Veluwe, want... Het is eigenlijk de Gelderse Vallei nog. De, de, eerst heb je de Gelderse Vallei, ja. dan de Veluwe, dan de Achterhoek. Ik kom eigenlijk nog uit de Gelderse Vallei. Wat is de, wat is, wat is, wat is de Gelderse Vallei? Nou, is dat, dat is nog vlak, dat is, nog, dat is een ander landschap. De Veluwe heb je heuvels en bossen. En de Gelderse Vallei is toch nog meer weilanden... Kippen, varken zal ik maar zeggen. Uh -huh. ja. Wat ik zo mooi vind, je komt uit een familie van, uh, van hoefsmeden. Ja. Je vader was hoefsmid, je opa ook? Uh, grootvader, overgrootvader. Een uh, dynastie van smeden, koperslagers. En, uh, maar mijn vader was hoefsmid, ja. In een dorp? In een dorp, ja. Van, uh, ik geloof in die tijd 1200 inwoners. En. Kwamen, kwamen, kwamen er elke dag een paar paarden langs, die besla ja, met begeleiding natuurlijk, die beslagen moesten worden? Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat herinner jij je daarvan? Mm, nou, het, het heeft. Mijn en het bestaan van mijn hele familie uh, gedomineerd. Die, die paarden, het gedoe met die paarden. Nou, zomers was het wel. Iedere dag uh, een, een paard of twee. Om, toen, dan moesten hooiwagens uh, in bedrijf en uh, de karren. Maar winters dan stonden de paarden op stal. En dan uh, werd er gesmeed of dan werd er, uh, wat zal ik zeggen, herstelwerkzaamheden verricht. Dus die paarden, zwinterspaarden, amper paarden. Maar dan moesten ze dus wel nu, ik, ik herinner me opeens. Uh, de paarden die wel naar buiten gingen in de winter... die moesten stiften op de hoefijzers om niet in de sneeuw uit te glijden. Dus dan, dat was dan weer een andere uh, activiteit, zeg maar. Het stiften slaan onder de hoefijzers. Uh -huh. Maar le le le daar, daar leefde je vader dan Mijn in, vader was nou, hoefsmit, maar ook smid. Dus uh, hij, hij deed alles wat met ijzer te maken had. En mijn moeder had een... Uh, winkel, ja, afhankelijk een heel klein winkeltje met spijkers en kramen en gaas zal ik maar zeggen. En dat was later huishoudelijke artikelen, dat uh, kopjes, schotels, kachels, fietsen, <laughs> alles wat je in zo'n dorpswinkel hebt. Moest jij helpen in die winkel? Uh, in de smederij en in de winkel. Wat moest je in de smederij doen? Nou, de, we, we, Ik kom uit een gezin van vijf kinderen. En wij werden regelmatig ingeschakeld om gaatjes te boren. <laughs> en uh, ja kleine, kleine klusjes. Het was, het was echt een familiebedrijf. Iedereen moest eigenlijk werken. En in die winkel ook. En dingen bezorgen bij de boeren. Hè. Dus, uh, die deden dan een bestelling. Uh, uh, dan moesten wij dat gaan brengen op de fiets. Dus we, ja, na schooltijd gingen wij niet leuk spelen, zal ik maar zeggen. Maar dan moesten we meestal helpen. Uh -huh. En kon je ook een paard beslaan? Het is ongeveer het ergste wat ik me kan voorstellen. Dus dat je zo'n hoeveizend erop want dat is. Nee, geen sprake van. Maar, of ik, ik, ik, moet zeggen, ik, ik was heel erg bang voor paarden in de eerste plaats. Maar paardenbeslaan is een, uh, is een heel zwaar werk. Uh, zo'n paard is niet niks. En uh, ik herinner me hoe mijn grootvader en vader... onder die paarden gekromd stonden... Om, uh, he, die, dat werd dan allemaal poten vastgebonden, vastgebonden... maar dat is heel zwaar werk. En die hoefijzers moet je smeden op het Ja, aanbiet. Die moeten eerst in het, eerst heeft, in het ja. vuur en dan moet die gesmeed worden. Dat was echt... Uh, dat was zelfs een, een uh, zwakke man zou dat niet gekund hebben bij wijze van spreken. Dat is echt zwaar werk. Maar jij was bang voor die paarden? Ja, ik was heel erg bang. Ik ben altijd bang gebleven. Omdat het beeld wat ik nu zelfs hier kan oproepen... is dat dus deze twee mannen, de grootvader en vader... gekromd onder die paarden. En heel veel paarden vonden dat helemaal niet leuk. Die begonnen te briesen en te stijgeren. En dan moesten ze in een hoeftal vastgebonden worden. Dat ging dan met groot geweld. En dan kregen ze een praam op hun neus. Dus dan konden ze ook niet bewegen. Want als ze bewogen, dan deed die praam pijn aan hun neus. En daar kwam dan iedereen omheen staan. En dan, ik dacht altijd: mijn vader krijgt vandaag of morgen een enorme trap in zijn buik. En uh, het, het was ook heel lawaaierig dat, dat uh, beslaan van paarden die opstandig waren. Dus ik heb nooit meer op een paard willen zitten. Nee. Paarden die zijn op deze manier gewoon direct aan de dood gekoppeld, bij wijze van spreken. Nou, nou aan de angst, angst, nou niet aan de, aan de dood, maar aan, aan, aan de angst dat uh, iets, oh, ze konden ook op hol slaan, dat gebeurde natuurlijk ook, en dat ik ik vond dat heel erg. Ik denk dat dat het genen was wat ik meest bang voor was. Als een paard op holsloeg sleepte die alles mee wat op zijn pad kwam. En de teugels, de leidsels, hingen dan uit zijn, uit zijn mond, moet ik zeggen. Ja. En dan ging hij razen. Omdat het een paard is. Ja, omdat het een paard is. Razend door zo'n dorpstraat of door zo'n weiland. En dat heb ik altijd uh, een heel angstig iets gevonden. Je hebt wel eens gezegd dat je, dat je, dat je tijdlang heb je beeldhouwer willen worden, hè? Nou, ik wilde graag beelden maken. Ik wilde sowieso maken, maar ik wilde ook... Uh, ik heb een tijd heb ik dat ook gedaan op een uh, primitieve manier. Maar ik dacht, ja, ik wil wel beelden maken. Maar tegelijkertijd wilde ik al uh, schrijven. Uh -huh. <laughs> en dat is het gelukkig geworden. Maar dat beeld ik zit daar ook aan te denken... daarom begin ik ook over die hoefsmeden. Want de ambachtelijkheid heb je natuurlijk van huis uit meegekregen. Uh, ja, ik denk het wel dat... dat uh, uit, uit een materie, uit een stuk ijzer of in het geval van beelden uit steen of klei uh, om dat naar je hand te zetten. Dat heb ik altijd gezien in mijn jeugd. Dus uh, iets wat ruw is, wat lomp is, wat nog geen vorm heeft, dat houd je in, in vuur. Dan leg je het op het aanbeeld en dan hamer je er net zo lang op tot het de vorm heeft die jij wilt. Dus het is eigenlijk je wil opleggen aan iets wat heel ruw, wat heel hard is. En ik ik denk eigenlijk dat ik dat doorgetrokken heb naar de taal. Dat uh -huh. ik de taal ben gaan zien als uh, een materie, een stof, een, een ongevormd iets. En ik leg mijn wil op aan, uh, aan de woorden, aan, ook aan de beelden natuurlijk. Het is een vorm van beeldhouden eigenlijk. Is je vader, he? vertelde die wel eens wat over zijn, over zijn vak of niet? Of nee, was... nee? Dat, nu komen we weer terug in de Gelderse Vallei. Dat zijn geen spraakzame mensen. Oh. En bovendien. Wat, uh, wat, wat versta je onder niet, uh, niet? Want even voor de goede orde: yeah. um, Calvinisten, wat zijn dat? Gereformeerd? Nee, de, de hele omgeving was gereformeerd, maar het dorp waar ik uh, geboren ben is katholiek. En omdat het zeg maar, een soort enclave was in een uh, protestantse omgeving waar we. Extreem uh, was, was het, het Katholicisme echt heel dat uh, woog zwaar in dat dorp. Het was bijna gereformeerd zoals het ervaren is. Nou, werd. het was echt. Het was heel, heel uh, wat zal ik zeggen? De riten en de rituelen van de Katholieke kerk... werden met, met zorg uh, uitgevoerd en uh, bijna dwangmatig moesten wij voldoen aan. Uh, ja, aan de regels. Van ging jij de... vaak naar de kerk? Ja, we gingen altijd naar de kerk. Iedere ochtend zo, voordat we naar de lager... Ik heb het nu even over de lagere school. Maar ook elke dag? Iedere ochtend om acht uur. En dan in het weekend naar de mis van zondag. En uh, naar het lof van de avond. En hoe en... vond je dat als je ochtends elke ochtend daar naartoe moest? Ging... Alle, alle kinderen gingen naar de kerk om acht uur. En dan gelijk uit de kerk. De school was natuurlijk naast de kerk. Nou, Dan stak je over en dan zat je op school... Maar je zei net, Gelderse vallei niet. En toen kwam ik met gereformeerde aanzetten mm. zei, nee, we waren katholiek niet spraakzaam. Mm. Dus geen, geen spraakzame mensen. Uh, nee, want dat. Zeg, uh, nee, dat was toch een streek. Ja, het is een agrarische streek. Hè, dus boeren uh, zijn geen. Uh, wat zal ik zeggen, zijn geen, uh, zijn geen mensen die. Uh, het harde opgevongen hebben. Nee, dat zijn zwijgende mensen die hard werken. En misschien uh, s'avonds als ze klaar zijn uh, met een borreltje uh, iets vertellen. Maar over het algemeen wordt er gewerkt en uh, niet zoveel gepraat. Kun jij je gesprekken met je vader herinneren of niet? Uh, ik kan mij gesprek... Dat is, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat ik gesprekken met mijn vader heb gehad... tegen de tijd dat hij doodging. Dat hij ziek was. En toen uh, kwamen zijn emoties meer naar de oppervlakte. Zeg maar, hij was, uh, was ernstig hij? ziek. Hij, was, uh, hij is gestorven op 56 jaar geleefd. Nou, ik was toen 18 of 19. Dus op een, jij op een hele kwetsbare leeftijd en hij uh, veel te jong. Hij was jong. Hij was jong en... Uh, en uh, toen kwam dat samen dat liet hij eigenlijk los... omdat hij gevoelsmatiger werd en ook bang, bang voor wat er hem te gebeuren stond. En ik herinner me nog momenten waarop, uh, waarop uh, we met elkaar spraken... over dingen die dieper gingen dan uh, het dagelijkse leven, zeg maar. Lag hij thuis of in een ziekenhuis? Allebei. En hij is overleden? Waaraan is hij overleden? Uh, longkanker. Ook, ook op zijn 56 ze dus ja, jong. Ja, ja jong. En, en jij 18. Toen was je al ja, van de middelbare school Ik was toen 19. Nee, nee, nee. Maar goed, wij moesten... Vroeger was dat nog... Uh, of vroeger, <laughs> uh, ja, vroeger. Ik denk wel een oude vroeger. vrouw. Maar nee, hij moest ook zelf thuis verzorgd worden. Het was niet zo zoals nu als je ziek bent... dat je dan een morfinepleister krijgt... en, en in, in sterfhuizen kunt liggen en zo. Nee, hij lag gewoon thuis. Uh, f, hij ging van het ziekenhuis naar thuis. En weer terug naar het ziekenhuis. Weer. Hij is ook een keer ontsnapt uit het ziekenhuis. kwam die heel dapper in zijn eentje uit, uit Utrecht. Nou, weggelopen, omdat hij er genoeg van had. De volgende dag... Maar, maar, met wacht even, wat, dat, is, dat, is, dat is te, te mooi om, om <laughs> ja, zomaar voorbij te laten ja, zien. Dus ja. hij kwam gewoon met zijn koffertje weer terug ja. aangekleed... Ja. uit het ziekenhuis in Uit het ziekenhuis in Utrecht helemaal. En dat is toch, dat is toch een... Behoor, hij was heel ernstig, ernstig ziek. Ja, hij was, er, was ernstig he? ziek. En de volgende dag met een ambulance weer terug. Maar dat geeft aan, zeg maar, dat hij toen uh, zijn emotie... de boventoon uh, liet voeren. Dat hij deed... Die zich verzetten ook. Hè? Ja, dat hij thuis wilde zijn uiteindelijk. Ja, ja, ja. Wanneer ben jij uit huis gegaan? Want je zegt net 18, maar je bent. Nee, ja, goed, nee. De, de, na de dood van mijn vader heb ik eerst nog een jaar thuis. Uh... Kijk, mijn moeder bleef natuurlijk in een uh, grote ellende achter... want ze, had, ze bleef zitten met een smederij en een winkel. Ja, die smederij, niemand nee, meer die... die, die mijn die, grootvader... Die was er nog? Uh, ja, maar die stond daar in zijn eentje bij het vuur... en die had natuurlijk weinig te doen. Die was in de negentig of in de tachtig, geloof ik dat hij toen was. In ieder geval, alles is opgeheven. Uh, met met zijn, de dood van mijn vader hield het hele, hele, de hele smederij op. Zeg maar. Het hele smidsbestaan uh, hield op. En oké, okay, toen ben jij nog een jaar thuis gebleven. Ja, en daarna heb ik nog even gewerkt. En daarna ben ik naar Parijs gegaan. Ik ben eigenlijk ja, gewoon weggegaan. Dat vind ik wel mooi. Want ik, ik zei in het begin van dit programma al... Dit is over Brans met boeken. En ik praat met Fleur Bourgogne... naar aanleiding van haar dichtbundel, de Lichtstraat. En uh, ik ga je, ga je dadelijk vragen... of dadelijk... Straks ga ik je vragen om een van die gedichten even voor te lezen. Maar ik zei in het begin van dit programma al... dat je, je hebt romans geschreven, non-fictie... Je komt uit die Gelderse Vallei. Je bent op een bepaald moment naar Parijs vertrokken. Dat tijdens Amerika heb je gezeten. Uh, weer teruggekomen. Maar wat ik me nou probeer voor te stellen... is iemand uit de Gelderse Vallei, uit zijn familie van hoefsmeden, die dan opeens beslist, oké, okay, nou goed, ik ga naar Parijs. Dat was in de familie waarschijnlijk nog niet eerder voorgekomen. Nee, nee, dat was niet voorgekomen. Maar dat, het hangt heel nauw samen, want dat dorp... Je kunt het romantiseren, maar het had natuurlijk ook iets heel geslotens. En ik las in die tijd heel veel, dat waren boeken uit de bibliotheek, de dorpsbibliotheek. En later op de middelbare school kwam je in aanraking met uh, literatuur, Franse literatuur, die mij heel erg aantrok. En toen begon ik natuurlijk te dromen van... Uh, weg van hier en uh, ja, Parijs was eigenlijk hetgeen wat voor mij voor de hand lag. Maar voor, dat, zo voor de hand ligt dat niet? Ja, hoor, ja, op... ja ik, ik had daar een heel beeld van dat ik dan naar Parijs ging en uh, dat ik misschien ook wel ging, uh, ging dichten, gedichten ging Aha. schrijven en dan een beetje zwerven. Dat was in die tijd eigenlijk, ja, dat hing in de lucht. Ik ben toen ook door dat heel is, Frankrijk gaan reizen. Dat is ook wel mooi, hè? Dat je, dat is, ik bedoel, ik romantiseer helemaal niks hoor. Maar nee. <laughs> dat is wel, dat, dat kon je toen misschien nog wel denken van, nou, oké, okay, dan ga ik ook wat rondzwerven. Terwijl ja. dat woord rondzwerven heeft nu een hele negatieve connotatie gekregen. Oh, ja, Ja, nee, toen zeker niet. Toen was het, uh, voor mij, was het, het toppunt van uh, vrijheid: van uh, Parijs en daarna uh, de trein nemen en dan niet eens precies weten waar je uitkomt. Hè? Dus het echte reizen, zeg maar. Uh, nou, plotseling zat je in Bordeaux of zoiets. En een tijdje heb ik op het Ile de Ré gezeten. En uh, toen weer terug naar Parijs. Maar het was, het, voor mij was dat het, het, het echt een reizen. Dat je niet precies weet waar je naartoe gaat. En dan toch op het moment waarop de trein dan stopt... of waarop je uitstapt... dat je dan uh, de dingen naar je hand gaat zetten. Uh, ik heb daar heel veel van geleerd. Dan moet je toch ergens uh, onderdak vinden. En, nou goed... Uh, ja, dat, dat was een... Uh, dat maar dan kom je in Parijs? En uh, wat heb, wat, daar ben je gaan studeren? Nee, ik heb niet. Ik heb in Buenos Aires gestudeerd. Na uh, Parijs ben ik naar Latijns-Amerika gegaan. En toen pas ben ik... Want daar heb je ook psychoanalyse Ja, school voor psychoanalyse en sociale psychologie... Uh, dus in Parijs heb ik gewerkt. En ik schreef toen, ik schreef toen gedicht. Ik, ik wilde eigenlijk alleen maar dichter. Maar worden. het is toch grappig, want er moet toch... Kijk, je hebt psychoanalyse gestudeerd. Dus je kunt het zelf duiden waarschijnlijk. Hoe, hoe dat dan komt. Dat iemand die uit die Gelderse Vallei komt... Er was waarschijnlijk nog nooit iemand geweest... die de Utrechtse heuvelrug uh, of de Gelderse heuvelrug overging. Nou, misschien wel, maar goed. Maar ja, ook dezelfde ja, avond ja, nog ja, weer terug. Ja, ja. En bij jou was het verlangen om te vertrekken zo groot... dat dat... Ging maar ook met een zoals ik je het hoor vertellen, zonder dat je dat je twijfels had of bang was, of ik weet niet. Het heeft ook uh, misschien ben ik wel bang geweest, maar ik had ook een, een soort roekeloosheid. Ik nu zou ik zeggen, het was roekeloosheid. Die heb ik tot voor heel kort gehad. Uh, uh, een paar jaar geleden deed ik dat nog. Uh, dan was ik een boek aan het schrijven... En een, over vissers, zeg maar. En dan dacht ik... oh, ik wil weten hoe die vissers in Ierland... hun netten uit de zee halen. En een week later zat ik dan op zo'n Iers eiland. En of helemaal in het zuiden van Chili ben ik ook gaan kijken... hoe daar gevissen. Zo ging het eigenlijk. Dus ik bedacht, bedacht iets... en dan probeerde ik dat ook uit te voeren. Maar dan probeerde je dus ook te ontdekken hoe, hoe dat, hoe dat, ja, hoe dat ja, ging. Ja, dus het... het was ook... wat, wat, wat herinner je je bijvoorbeeld van hoe dat dan in Chili ging? Dat je dus naar Zuid, uh, welk boek was dat? Waarvoor? Je uh, dat was Oosterwind Koningskind. Dan heb ik een, een tijd voor in, uh, op Chiloé gezeten. Een heel zuidelijk eiland in Chili. Tussen die vissers. en uh, nou, dan leefde ik, ik had al in Chili gewoond, dus dat was gemakkelijk. En dan uh, keek ik en leefde ik daarmee met hen mee. En praatte met de vrouwen. en dan ging ik terug en dan schreef ik daarover. Uh -huh. Maar je keek ook echt hoe ze visten. Ja, ik heb altijd, dat heb ik gedaan bij al mijn boeken. Als ik dacht dat ik onderzoek. Uh, we maken nu even een sprongetje, hè? Ja, nee, boeken, maar we ja. maken voortdurend sprongen. Ja, maar okay. we zitten voortdurend, dat is wel grappig, uh. rond die, nog steeds rond die ambachtelijkheid. Ja, het, ja, ja. Ja, oh ja, dan, is, dan heb jij. Uh, dat, dat zie jij dan, dat had ik niet gezien. Maar uh, dat is het. Uh, ik wil heel graag weten hoe mensen dingen doen. En vooral hoe ze dingen maken. En um, als ik daar heel naar de andere kant van de wereld voor moet reizen... en ik heb het geld, dat moet ik erbij zeggen... Hè, dan, dan ga ik daar naartoe en dan kijk ik heel... ik schrijf niks op, ik kijk heel scherp. Ik film als het ware, vooral bijvoorbeeld deze uh, Chileense vissers. Want ik zou het dan gênant vinden om daar te gaan zitten schrijven of zo. Maar ik kijk of ik help mee. Dat doe je niet. Je gaat, doe je nee, bij die, nee. waarom, waarom is dat gênant? Uh, om, toch... uh, omdat zij zich dan op observeert voeten, ben ik het prettig vind... om gewoon daar maar te kijken of ik onderdak in zo'n familie kan krijgen. En ik kijk en luister en ik film, als het ware. Dat is misschien de beste vergelijking. En dan kom ik thuis om een uh, verdieping in Amsterdam. Draai ik de film af en dan ga ik dat uh, in mijn boek verwerken. Maar wat heb je dan bijvoorbeeld bij die Chileense vissers... Hè, die, je daar, die je daar aan het werk ziet, wat je dan, wat je dan bijvoorbeeld ziet... Mm -hmm. als je daar bent... Ik kom terug, je komt terug en je zegt dat je denkt: van ja, dat had ik dus nooit gewoon kunnen bedenken. Dat is fijn dat ik dat nu als materiaal. Het is in mag. altijd nog zo geweest bij iedere reis. Want ik heb het één keer geprobeerd om iets te schrijven over Mexico, terwijl ik er nooit geweest was. Maar aan de hand van Atlas, aan de hand van boeken van anderen. En dat ging over Oaxaca. En uh, op het laatste moment dacht ik: nee, dat durf ik niet, dat klopt niet. En toen ben ik naar Oaxaca gegaan en het was allemaal anders dan wat ik mij had voorgesteld. Dus toen dacht ik net, dat moet ik nooit meer uh, zomaar doen. Als ik echt schrijf over hoe mensen dingen maken... of dingen doen, hoe ze met elkaar omgaan... Dan, dan moet ik dat gezien hebben. Dan moet ik dat gevoeld of gehoord hebben. En jij kwam op een gegeven moment vanuit Parijs... ging je naar Buenos Aires, dus naar Latijns Amerika. Naar Chile, ja. Naar Chili. En dan ja. uh, Argentinië. Dat, ja. Daarna Argentinië. Want je hebt de tijd Allende daar meegemaakt. Ja, ja. Je hebt meegemaakt hoe tragisch dat afliep. Toen ben je naar Argentinië ja. gevlucht, als het ware, vertrokken. Ja. En vervolgens ook weer uit Argentinië gevlucht uit een krankzinnige tijd eigenlijk. Hè? Ja, dat was in, ja, dat was precies, dat is het goede woord, krankzinnig. Ja. Dat had je van tevoren dus ook niet kunnen bedenken, bijvoorbeeld nee, nee, dat je dan ergens nee. komt en dat dan voortdurend die dictaturen daar eh, ontstaan? Nee, maar ik denk dat je nooit iets tevoren kunt bedenken, want het gaat altijd anders dan. Uh, bij, bij, Zeker in de politiek. En, Als je het over Buenos Aires hebt, hè, waar, je dus, waar je op, waar je, want dat zei je ook, want ik, daar heb je psychoanalyse gestudeerd. Uh, waarom ben je dat gaan studeren daar? Ja, uh, de, uh, in Argentinië woonde de. op New York, nou is, is Buenos Aires de stad met de meeste psychoanalytici... veel uh, gevlucht... Uh, Mensen uit Midden-Europa uh, gevlucht voor de, uh, bij de Tweede, Wereld, voor de Tweede ja, Wereldoorlog. Dus voor de naties. De Deense school, zeg maar, de ja. Freud-volgelingen, uh, die gingen naar Buenos Aires. Dus het was eigenlijk in die tijd het mekka van de uh, psychoanalyse. En er waren verschillende scholen. En ik, uh, ik dacht, daar moet ik gebruik van maken. En het intrigeerde me natuurlijk ook. De, ja, het was de school voor psychoanalyse en sociale psychologie. En omdat ik geïnteresseerd was in hoe dat hele maatschappelijke... en politieke met elkaar verweven was... was dat voor mij eigenlijk een, hele gunstige, ja, een heel gunstige omgeving. Uh -huh. Dat is wel heel wrang als je dat bedenkt. Hè. Die mensen die zijn gevlucht zeg maar, voor, de, voor de nazi's. Uiteindelijk in, in, in Argentinië terechtgekomen. En dan krijg je daar uh, hey, op een bepaald moment ook een ja. dictatuur... waar iedereen voor op de vlucht... Uh... Ja, veel van die psychoanalities zijn naar Mexico ge, ge, gevlucht toen. Die, uh, en daar konden ze uh, weer werk vinden. Uh, en in Buenos Aires, ja, dus mensen die zijn gebleven... die, die zijn later, uh, zeg maar, uh, slachtoffers uh, gaan helpen. Slachtoffers van de... Dictatuur. Herinner jij het moment nog in Argentinië waarop je dacht... nu gaat het echt mis, nu moet ik hier ook maken dat ik wegkom? Ja, dat heb, dat heb ik beschreven in mijn laatste roman, ja. in Verdwijnpunt. Toen kwam het heel dichtbij, zeg maar. toen kwam het eigenlijk mijn huis in... En ik had toen een dochtertje, ik, uh, dat heb ik nog, maar het is een hele ja. grote dochter. Uh, maar, uh, wel, welk jaar hebben we het nu? Uh, nu hebben we het over 1976, uh, uh, een paar maanden na de staatsgreep. Ja. ja, en toen begonnen de mensen om, om, om ons heen te verdwijnen. En uh, nou, toen boog de verantwoordelijkheid voor een uh, kind wel zwaarder. Maar ook mijn eigen angst, de angstgevoelens, dat was... Uh, en bovendien, ik ben geen Argentijnse. Ik, ik bedoel, ik, ik kon ook uh, ik kon makkelijker weg dan de Argentijnen. Maar die verdwijningen, daar kan ik me geen voorstelling van maken. Jij helaas wel. Ja. Dat moet ik me echt zo voorstellen als dat opeens mensen in je omgeving... inderdaad gewoon opgepakt zijn en niemand ja. weet meer waar ze... Ja, ja. ja, dat was zo, ja. Ja, nee, weg. Gewoon weg en dan angstig omdat ze uh, uh, informatie over jou ook hebben, of jouw telefoonnummer hebben ze in hun zak zitten. Maar als ze gepakt zijn, ik, bedoel, dan, dan, dan zit jij ook in, in de hoek van de verdachte. Dus dat was, uh, dat, dat was eigenlijk het moment waarop ik weg ben gegaan. En waarop je ook gewoon natuurlijk uh, notities ging, uh, ging verscheuren die je gemaakt had. Of, of nou, je moest de je de huis de... schoonhouden. houden. Schoon noemden we dat dan. Limpia uh, limpiar la Casa. Dat uh, was de betekenis van je huis. Nou, Limpia la Casa. Dat geen, uh, ook voor andere mensen geen belastende dingen uh, waren. En, uh, en dan maken dat je wegkomt. Maar het is voor mij al dertig jaar geleden. Dus maar is het, komt het toch wel eens terug? En zou je er, zou je er. Zaai je er? Ja? Uh, nou, nee, de, die laatste roman: ja. Verdwijnpunt. Dat is eigenlijk, die heb ik geschreven na 30 jaar. Uh... Uh, als afsluiting, ik dacht: dit is het. Dit is. Uh, het kwam plotseling op. Uh, wat mij toch intrigeerde, wat er met die vriendin van mij was gebeurd. Toen heb ik die roman geschreven en heb heel duidelijk gedacht: dit is voor mij de streep eronder uh, uh, voorbij. En zo. zo ervoor maar de vraag ik is al. natuurlijk: kun je. Je hebt psychoanalyse gestudeerd... Kun je onder zoiets überhaupt ooit een streep zetten? Uh, ja, goed in je geheugen. Je weet niet in welk donker hoekje van je geheugen de dingen zich blijven bewegen, zeg maar. Maar door erover te schrijven. En uh, ik heb dat onderzoek ook. Ik heb er ook onderzoek naar gedaan. En zo is het toch een manier van. Uh, ja, van uh, misschien is het verdringen. Maar en en, en wat, wat zou dat? Misschien vergeet ik het niet, maar verdringen vind ik ook een hele. Het klinkt als een vloek uit de mond van iemand die psychologie heeft gestudeerd, maar ik hou wel van verdringen. Ja. Ja. Ik doe het weg, maar ik weet dat het er nog is. Dus, uh... Hoeveel mensen zijn er uiteindelijk verdwenen die je gekend hebt van wie? Dat weet Ooit... ik heb... absoluut niet. Van wie je nooit meer wat hebt gehoord. Ja, ik, weet... ik heb geen idee. Maar er zijn er meer dan. Uh... Ik heb geen idee, want uh, de... Geet... nee, daar kan ik echt niks over zeggen. Weet ik niet. De hele vriendenkring was opeens gehalveerd. Maar ik weet niet hoeveel mensen... Ik vind het getal ook niet belangrijk. Nee, precies. Weg. Tijdens, ja. je hebt wel eens terug voor een onderwerp. Ik, ik zit nu aan, aan de lichtstraat te denken. Oh, ja. Die is ontstaan ook uit... Uh, uit... Even, moet ik even voor de luisteraars die later zijn, zijn, zijn gaan luisteren even vertellen. Ik praat in Brans met boeken met Fleur Bourgogne. En aanleiding, directe aanleiding is haar... Die we door de lichtstraat. En die lichtstraat, nou vertel maar, wat... Nou, wat ik wil zeggen, omdat jij net zei over verdwijnen... Ja. Uh, de, de lichtstad is ontstaan uit een, uh, uit een situatie. Twee jaar geleden was ik gastdocent in Wenen... aan de universiteit, uh, afdeling Nederlandistiek. En uh, iedere ochtend liep ik vanuit mijn uh, woning naar de universiteit... En dan dronk ik koffie op het terras van het Schmetterlinghuis, het Vlinderhuis. Dat is een, een prachtig park met bloeiende rozen, kwetterende vogels, prachtig zon scheen toen. Het was de maand mei. Mijn... Wat willen men mensen nog meer? Ja, precies. Dat, nu heb, nu precies uh, je geeft het aan. Want ik zat op dat terras op een ochtend en 50 meter verderop zat een vrouw van mijn leeftijd. Ze zat in, verdiept in een boek en ik had de krant opgeslagen. En uh, ik had een paar keer naar gekeken, en ik dacht: oh, zij is hier ook alleen, ik ben hier ook alleen. En tien minuten later kwam er een ambulance voor gereden. En daar werd die vrouw ingeladen en weg was ze. Ze was van haar stoel, ze had kennelijk een hartaanval gehad. Ze was van haar stoel gegleden en ze was weg. En dat schokte mij heel erg. En dat was eigenlijk het begin van de dichtbundel. Want ik kwam daardoor in een filosofische gemoedstoestand van... moet je kijken hoe prachtig wij hier zaten. En plotseling is hij is verdwenen. Dat kan dus met haar, maar dat kan, ook, dat kan met iedereen gebeuren. Dat in een fractie van een seconde alles kantelt. Dus toen ben ik die cyclus gaan schrijven, uh, Het Vlinderhuis. Met bijvoorbeeld dit korte. Dan moet je even je bril opzetten, dat korte gedicht daar. Maar was je ook. Was je, was je, was je bang toen je het gezien had? Nee, nee het was meer uh, het, het, het, het, het besef dat, uh, dat in een fractie van een seconde of in tien minuten. Uh, plotseling iets kan gebeuren. Dat de tijd toeslaat, dat het verval toeslaat. Dat je dat iets het af kan laten weten. En ik wist gelijk dat ik, daar een, dat ik daar gedichten over zou schrijven. Omdat het mij echt schokte en heel lang bezig hield. En uh, zal ik eerst dit stukje ja. lezen? en dan? Ja. Ga ik nou, ik, ik, ik zit dus in dat park. Ja. Maar dan opeens kreten. In het park ligt een vrouw. Ze is alleen, zegt de stem. Ze viel verderop als de vlinder... die gisteren blindelings tegen het oververhitte dak vloog. En dat, dat was dus wat mij aan het schrijven zette. Omdat die vlinders, die, die vliegen in dat vlinderhuis. Maar dat, het was een bronzen dak. En soms ging een vlinder tegen dat oververhitte dak. En dat was met die, wat met die vrouw gebeurde. Dat zij daarin zat. En Althans, dat zag ik erin. Dat ze toppunt van geluk in die prachtige park met die rozen. En plotseling vloog ze tegen, zogenaamd dan tegen, in, in, was, ze dood, was ze weg. Ik weet niet of ze gestorven is, maar ze kreeg een hartinval en ze werd afgevoerd. Dus ze zat voor dat vlinderhuis en ik zag in haar dus het vlinderachtige van ons bestaan. Namelijk, je, er kan iets gebeuren en je valt alsof, als een eendags vlinder, val je weg. Ja, hoe oud je ook bent verder. Ja, jong of oud, man of vrouw, dat doet er niet toe. Maar wat, hoe is die bundel nu verder? Uh, toen ben ik dus aan het schrijven gegaan. En een half jaar later uh, uh, liep ik op het Museumplein... Ochtends vroeg, uh, met dus deze filosofische overpeinzing in mijn hoofd. En ik ga dan ochtends koffie drinken in het concertgebouw, in het café van het concertgebouw. Dat doe je elke ochtend. Nou, nu niet meer. En waarom niet? Nee, maar wacht Toen, toen wel. wel, ja. En wat doe je dan? Heel vroeg, je... die gaan om acht uur open. En dan loop ik over het museumplein en dan ging ik daar koffie drinken. En toen die ochtend dus ook, dat was een half jaar na dit uh, voorval in Wenen. En uh, halverwege het museumplein uh, verloor ik plotseling... Uh, de macht over mijn been. Dus een uitval van een been. En dat, dat was dus een beetje wat... Maar, alleen, het, alleen maar een been. En, maar wat betekent dat? Je, kunt, je kon niet meer lopen met dat been. Nee, nee, het, het was gewoon alsof ik het niet had. Uitval. Hè? De uitval van een been. En uh, onmiddellijk uh, zag ik ook weer... Wat heb je, je toen gedaan? Nou, de EHBO. En daarna, maar wat wat je stond, ben je gaan zitten? Ja, nou, er zijn lantaarnpalen... Uh, ja, nee. Nou, daar kan je je aan vastklampen. Dat heb je gedaan. Ja. Gewoon aan een lantaar. En toen ja. kwam er iemand langs? Of heb je, had je nou, nee, er liepen alleen honden. Het was heel vroeg in de ochtend. En uh, was dan. Uh, uh, ik, ik weet niet of dit allemaal relevant is, maar het geeft ja, wel het een beetje al... de couleur lokaal. Nee, nou, het geeft ook aan, nee, luister. Het, het, het is niet alleen. Het is, het, is, het is zelfs zeer relevant. Omdat je dan gewoon. Dan wordt ook duidelijk waarom je vervolgens over die licht staat die hmm. gedichten wilde maken. En waarom je er zelf rond hebt, hebt gekeken. Maar het gaat me ook even om die sensatie of die, die gevoelens op dat moment. Want je pakt dan zo'n lantaarnpaal vast. Ja. Nou goed, het zijn alleen maar honden. Wie ja, heeft... Honden en een grasmaaier die dus het, het museumplein aan het maaien was... maar die hoorden mij niet. En de bewaker van de Amerikaanse consulaat, die zag mij niet. Die zat kennelijk gewoon voor zich uit te suffen. Ik dacht, we zijn <lacht> nog geen terroristen Het geen niks te doen. In ieder geval, die honden kwamen wel naar me toe. Ja. Nou, ik, ik belandde op de eerste hulp... Uh, en dat was het begin van een uh, soort kruisweg langs verschillende uh, specialismen. En, en uiteindelijk kwam ik dus ook, ik kwam in verschillende uh, ziekenhuizen, maar de onze lieve vrouw gasthuis. Uh, daar uh, dat vond ik het indrukwekkend vanwege het gebouw en vanwege de lichtstraat. En uh, ja, het onze lieve vrouwen gasthuis, dat is een, dat is een, overigens een van oorsprong katholiek ja, ziekenhuis in. Uh, in Amsterdam. Volgens mij kun je ook nog steeds merken dat het katholiek is. Ja, de presentatie van deze bundel was in de, kap, in de kapel. Ja. Maar die heet geloof ik Stiltecentrum of ja. zoiets. Ja. Maar ze hebben ook nog... Kijk, dat katholicisme kunnen, moeten we niet te makkelijk de deur uit doen. Want het is volgens mij ook een van de weinige ziekenhuizen... waar je bijvoorbeeld... Uh, uh, als je bij de eerste hulp komt... en je hebt geen verzekering, dan helpen ze je toch... Uh, misschien bij de eerste hulp, maar niet aan Bali nee, de balie nee, van de ingang van ziekenhuizen. Nee, maar bij, bij de meeste ziekenhuizen kom je zonder verzekering ja, ook niet langs okay. de eerste hulp hoor. Okay. Maar goed, je hebt die, die begane grond. Hè, dat is dus een, dan kom je door een draaideur en dan heb je daar die, die vrouwen zitten die je inschrijven. Dan heb je die lichtstraat en dan heb je allemaal afdelingen. Ja. En dat heb je allemaal ja, ja, beschreven. Dat je... Als ja. een wereld op zichzelf. Ja, het is een wereld op zichzelf. Zo gauw je de draaideur van een ziekenhuis binnengaat, er doorheen gaat, kom je in een, weer, in, in een wereld binnen de wereld. En dat vond ik. Uh, ik, ik vond het indrukwekkende dat uh, iedereen, zo gauw je door die draaideur bent, is iedereen gelijk. Uh, ja. Zeg maar, rijk en arm. Uh, man of vrouw, uh, de ene cultuur of de andere. Iedereen heeft, uh, heeft te maken met dezelfde tijd... met dezelfde mogelijkheid het verval, de kwalen. Genezing ook, moet ik er ook bij zeggen. Dus het is een wereld waar iedereen gelijk is... want het lot slaat bij iedereen toe. En ik vond dat... Uh, ik, ik, dat, dat trof mij heel erg. Dat, uh, dat je een soort... Uh, wat zal ik zeggen? Een saamhorigheid of een soort onderlinge mildheid had die je zou willen dat, dat die ook buiten dat ziekenhuis zou zijn. Hè? Maar je hebt hem dus in dat ziekenhuis. Je zou, je zou willen dat als die mensen door die draaideur weer naar buiten gaan, genezen of niet... maar dat die dat onderlinge begrip en die hulpvaardigheid... dat ze die meer ja, naar Dat buiten die bankrekeningen dan ook gewoon nog steeds niet, uh, niet, niet, niet, uh, niet tellen. Maar dat snap je wat ik bedoel? Nou, dat er geen, dat er geen maatschappelijk ja. rangorde is. Dat uh, iedere mens uiteindelijk... Uh, het, het, we worden geboren en we gaan dood en er kan van alles gebeuren... Tussentijd, maar dat we eigenlijk uh, uh, milder, uh, milder en uh, medelevender moeten zijn. Ja. Zou je dat... Uh, uh, laat even, even de binnenkomst willen lezen. De draaideur. He, dus je, je komt dat ziekenhuis binnen en dan ga je door de draaideur. En dat is waar de grens over gaat. Ja, het is ook echt een grens, ja. De draaideur. De dag kan alle kanten uit als je ervoor staat. Eenmaal de stap gezet de duw gegeven, kom je in de vaste baan. Raak je reddeloos versneden in voorgevoel, verleden tijd en heden. Glazen mes dat van buitenaf naar binnen snijdt. Damwand die oneindig veel meer van elkaar scheidt... dan zandwoestijn en zeewater. Russische roulette. Rookgordijn tussen nu en later. Ook andersom, want... Breuk geheeld, wond gehecht, man met de zijs te vuren... de zwaard op doodspoor gezet, noodtoestand opgeheven. Dus draai, draai maar door deur richting tramhalte, uitgang, leven. Maar wat ik me nou afvraag, hè? Je, had, je, had, je had uitval. Dat had je nog nooit eerder gehad in je leven, of wel? Nee, nee, nee. Nee, dat was echt nieuw. Je wist dus ook niet wat je had. Ik... Nee, en, en, uh, nee, ik wist niet wat ik had. Uh, uitval. Dus, dus ook echt dat je, je voelt het been niet meer? Het is alsof je een been mist? Alsof je geen, ja, alsof je, alsof je been... Alsof het geen functie, nee, alsof er iets hangt, maar het heeft geen functie. Het luistert niet naar jou. Het luistert niet. Nee. Was je niet ontzettend in paniek? Nou, een soort, shock, uh, soort shockachtig iets van uh, onwerkelijk, uh, wazig, onwerkelijk. Ja, dat wel... En toen je uiteindelijk in dat OLVG terecht, terecht ja, ik kwam... Ja, kwam eerst in een ander Ja, an, ja anders. Heb je ook een tijdje gelegen of nee, niet? Nee, Alleen maar bekeken. A scan in, scan uit, ja. En wanneer, wanneer net is weer weggegaan? Ja, dat is, want, want een uitval, dat is... Ja, ik ben, ik, ik ben niet goed medisch, medische dingen. Maar het is een bloedprop die ergens vast blijft zitten... en die dan na een tijdje weer verder gaat lopen. Ja. <laughs> dus dat herstelt zich, maar wat blijft is... Uh, wat bij mij gebleven, laat ik het zo zeggen, want iedereen zal er anders op reageren. Het idee uitval, dat paste in, uh, in die hele filosofische overpijnzing van het afgelopen half jaar, dus sinds wenen. Uh, iets kan uitvallen, iets kan wegvallen, zoals elektriciteit kan uitvallen, kan ook je been uitvallen. En kunnen mensen uitvallen, zoals die vrouw van die stoel gleed, en kan... Uh, ja, en tot de uiteindelijke uitval. Dat was steeds die link die ik maakte van... nu is het een kleine uitval, misschien morgen een grotere... maar uiteindelijk val je zelf uit. Dus het is het begin geweest van, uh, nou ja, van de bundel in ieder geval... maar ook van het nadenken over wat de tijd met ons doet... en wat wij met de tijd Maar doen. In, in jouw geval bijvoorbeeld, dat je dat, dat, je dat, dat, je dat had... het lijkt me... Ik bedoel, is het, is het, ben je er regelmatig bang voor dat je denkt: van nou ja, het kan zomaar weer opeens nu of in mijn andere been of straks dan? Nou, het, he, het heeft de diepe indruk gemaakt. In die zin uh, dat het een soort, uh, ja, het is een soort sp spooky iets geworden wat achter je aan kan lopen. Dus, uh, um, en het heeft mij zeker behoedzamer. Uh, uh, doen leven. Be bijvoorbeeld dat, dat, wat bedoel je met behoedzaam uh, leven? Uh, uh, ik zou zeggen, bijvoorbeeld, als ik nu zou willen weten hoe de vissers van Chili vis uit de zee halen, zou ik niet daar naartoe gaan. Dan zou ik er ook niet over schrijven. Of dan zou ik teren op wat ik al wist. Maar ik zou niet in mijn eentje uh, naar Zuid-Chili of de Sahara ingaan, wat ik vroeger dus wel deed. Omdat ik denk, ja, stel, stel. Uh, dus ik ben behoedzamer. Uh, uh, en dichter bij huis gebleven, laat ik het zo zeggen. In, in de dubbele betekenis. Ja, je actieradius is, is gewoon uh, kleiner geworden. Uh, ja, ik denk... Waarom, waar, ja, waarom zou ik... Uh, ja, het is een, een vorm van angst natuurlijk. Dat het... Uh, uh, uitval, het begrip uitval, ja. Maar is het ook een angst die kan verlammen? Nou, op een dusdanige manier dat je dagen hebt dat je bijvoorbeeld... Dat is het voortdurend in je hoofd, hele wereld. Nee, nee, nee, nee. Kijk, en het, het, het schrijven, deze bundel heb ik twee jaar over gedaan. Het schrijven is, zie ik nu ook als een, in een eerste plaats vormgeven aan uh, een gemoedstoestand. En uh, dan de juiste ja. toonzetting, en de klank, en het ritme, en noem maar op. Maar ook, ook een bezwering, een vorm van bezweren. Uh, want het hele, de hele bundel gaat over. Uh, de tijd, de verschillende tijden waar je mee te maken krijgt in het leven. Het verval, het ouder worden. Maar het schrijven, de hele bundel is, dat zie ik pas nu... Uh, is ook een bezwering van, uh, van dat verval. Een bezwering van de angst voor, voor het verval. Of een bezwering van de angst dat ik ook eens een keer van zo'n stoel glijd... in een park met bloeiende rozen en kwetterende vogels. Ja. Maar nou, je durft er wel iets over op te schrijven en, uh, en uh, iets over te, te, te, te zeggen. Ben je, ben, je, ben je wat dat betreft moedig, denk je? Nee, dat kan ik echt niet van mezelf zeggen. Dat als, kunnen als, we... Nee, maar als, als je op Nou, maar je kunt wel een antwoord geven op de volgende vraag dan. Bijvoorbeeld, zijn er wel eens dingen waar je niet over durft te schrijven? Dat je daar in de buurt van komt, dat je denkt: nee, dat doe ik niet. Dat, dat, dat... Nee, dan is het eerder dat ik denk: dat kan ik niet. Uh, uh, dat, dat, dat, dat kan ik niet of dat kan ik nog niet. Wat zou je bijvoorbeeld nog niet kunnen? Mm, ik, vind om, uh, over, ik vind het heel moeilijk om over de liefde te schrijven. Terwijl ik wel weet wat het is. En ook <laughs> weet wat het is om als Waarom je het niet. Waarom zit ik hebt. nou als een soort dom te lachen, eigenlijk. Dat <laughs> ja, ik en, ik dat en is zit nu ook? Dat is de gelegenheid. Nee, maar dat is, dat is die hele intieme. Uh, Hele intieme gevoelens die ik ook heel persoonlijk vind. En heel. Uh, ik, ik, ik weet niet of je daar aan moet komen. En maar of dat je, je dat mo moet verwoorden. Nou, dat, dat, ik weet ook niet of ik het kan. En ik weet eigenlijk ook niet of ik dat wil. Maar wat, willen is iets anders. Maar ja. waarom, is het, waarom is het zo moeilijk? Uh, omdat het zo ongrijpbaar is. Omdat uh, dat misschien niet in woorden te vatten is. Omdat het misschien ook mysterieuzer is uiteindelijk dan, uh, dan uh, zoiets als verval? Of... Ja, verval kan ik overschrijven. En dan kan je dus beelden bijhalen en uh, gevoelens bijhalen. Maar dat die hele, zoals verlangen en liefde... dat is heel moeilijk in woorden te vatten. En uh, mm, ik schrijf daar dan waarschijnlijk omheen. Uh -huh. dat, dit is mooi ook. We zitten nog even in de lichtstraat van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis. Want we zijn door de draaiduur en dan komen we bij de, komen we bij de, komen we bij de inschrijving. Dan moet je in zo'n cameraatje kijken op een bepaald moment ook. En dan maken ze een foto van je alsof je een. Hè, dat ziet er altijd een beetje uit alsof je een boef bent en dat gaat op een. Uh... Wil je dat ik dit voorlees? Ja. Inschrijving. Waag het niet zonder identiteitsziek te zijn en behandeld te worden. Pijn vraagt om een naam met bijbehorend gezicht, een ingreep om het burgernummer, de dood om een verzekeringsbewijs. Een pasje met foto is snel gemaakt. Niet lachen, niet treuren, van je lot wegkijken zover je kunt en daar kort blijven. Dan met je blik terugkeren naar wie je bent. Als je tenminste iemand bent. Ze zeggen, we worden voortdurend belaagd door naamloze, dakloze, landlozen. We moeten voorkomen dat een bed wordt toegewezen aan iemand die hier niet hoort. Niet lachen, niet huilen, niet eens grijnzen. Zo gewoon mogelijk kijken terwijl de kleine lens zich in je leven boort. Waag het niet zonder identiteit ziek te zijn en behandeld te worden. Dat is een beetje een boos begin. Ja, dat en dat is, wat, is geen veroordeling ja, hoor, maar nee. ik stel het alleen even vast. Nou, ik vind dat iedereen recht op medische verzorging heeft. En stel, je bent een, uh, iemand zonder papieren... En je, en je hebt een uitval van een been. Dan sta je daar, of dan, sta je daar, dan, dan, dan hang je daar. Dat is verschrikkelijk. Denk je dat je dan het ziekenhuis niet inkomt? Nou, uh, misschien via de, via de achterdeur, zeg maar. Of via een procedure die ik niet weet. Maar je, je kunt je alleen maar inschrijven als, als je je papieren laat zien... We hebben het even over Latijns-Amerika gehad, net waar jij zat in, in de jaren zeventig, Chili. Waar Allende uh, aan de macht was en vervolgens uh, verdreven werd, waar een dictatuur ontstond. Toen ging je, je zat in Argentinië. Daar, daar, daar kreeg je de groente, daar, daar gebeurde hetzelfde. En ik kan zo'n regel dan ook niet lezen. Dat zul je snappen zonder daar dan weer aan te denken. Waag het niet zonder identiteit ziek te zijn. En je kunt ook zeggen, waag het niet zonder identiteit te zijn. Dat heb je daar natuurlijk voortdurend meegemaakt... hoe mensen van hun identiteit beroofd werden. Ja, van alles beroofd werden. Dus ook van hun identiteit. En ook, uh, ook hoe mensen, uh, de vluchtelingen, die hebben natuurlijk ook dit probleem gehad. Hè. Dus uh, de asielzoekers en uh, niet alleen die uit Chili Argentinië... maar de asielzoeker, de vluchteling, die komt ergens aan. Maar meestal of, uh, zonder papieren. En die mensen krijgen dus deze enorme problemen... als ze bij instanties aan moeten kloppen. En niet kunnen, uh, zeg maar, niet, uh, geen diploma's en uh, paspoorten kunnen laten... Vind je dat we daar te lichtvaardig over denken? Ja, ik weet niet wie. wie ja, we, ja, nou, we, Maar nee, maar sommige, dat sommige mensen te lichtvaardig over dat ja, soort problemen ik, ik, denken. Ja, ik, ik denk dat je, je je moet. Ze zouden zelf maar eens. Mensen die harde oordelen hebben over uh, asielzoekers en vluchtelingen en. Uh, uh, dat het allemaal oplichters zouden zijn of uh, delinquent of noem maar op. Ze zouden zelf maar eens naar een land gejaagd worden... en, uh, en daar moeten aankloppen om hulp. Ik, ik bedoel, um, ik, ik herinner me altijd, als ik, ook als ik schrijf, maar ook in het leven... maar vooral als schrijfster, um, iets wat de Oostenrijkse dichteres Ingeborg Pachman uh, zei over het schrijven en over het leven dus ook... Um, Alleen met de verbrande hand kan ik schrijven over de aard van vuur. Ik denk als je, ik kan alleen maar over iets schrijven. Als ik het gezien en beleefd heb. Ik, ik kan er ook over schrijven als ik in mijn, in mijn werkkamer blijf zitten en niet wegga. Maar ik kan er alleen maar goed over schrijven of waarachter... als ik het gezien heb en als ik, het, uh, als ik er heel dichtbij ben geweest. En ik denk dus dat er geldt ook voor mensen die harde oordelen hebben over asielzoekers en vluchtelingen. Ze zouden het zelf, als ze zelf uh, in die situaties zouden zijn geweest, dan zouden ze heel anders praten. Dan zijn, we begonnen, hè. dan zijn we begonnen in de Gelderse Vallei. En uh, ik heb een rubriek, de eerste, eerste herinnering. Die meestal halverwege dit programma zit. Maar elk programma heeft weer zijn eigen ritme. De, dit ook, want ik dacht toen je zo aan het praten was. We komen, we, we komen gewoon, we gaan weer terug. We gaan nu namelijk die eerste herinnering doen. Die ga ik jou dadelijk vragen. Dat verhaaltje vertel je. Maar er hoort, hoort een muziekje bij. Daar luisteren we eerst naar. En dan spoel jij nog even die eerste herinnering door je hoofd. En op mijn teken vertel je hem. De eerste herinnering. Uh, ja, ik, het is een van de eerste herinneringen. Ik weet niet of het de eerste is. Um, ik ben al heel jong naar de de kleuterschool uh, uh, gestuurd. Ik weet niet. Misschien was ik drie of zo, omdat mijn moeder achter elkaar een aantal kinderen kreeg. En, Wat is achter? Oh, sorry. Ja, zo, uh, een, jaar na, een jaar na jaar. Ja, en uh, wij woonden uh, buiten heel, een stuk buiten, heel ver buiten het dorp op een, uh, op een boerderij. En we moesten naar die school lopen of een lange zandweg. En uh, op een dag, uh, op een middag op die kleuterschool uh, werden wij naar huis gestuurd door een zuster. Uh, en die zei je moet heel hard doorlopen naar huis, Vetus goed dicht, toen heel hard naar huis lopen uh, naar je moeder toe gaan. En toen uh, kwam ik buiten, die, kwamen wij buiten die kleuterschool. Maar ik herinner me dus dit. Toen was er een oefening van de uh, kazerne van het harde. Uh, uh, een kazerne op de Veluwe, die was een, had een oefening op het dorp... en lagen in de sloten en greppels overal soldaten met takken op hun helm... en met alles in de aanslag, en tanks, en uh, vegen op hun gezicht. En dan moest ik doorheen lopen, door die vuurlinie, zeg maar... om naar die zandweg te komen waar, waar wij dan woonden. En ik was. Die paniek die ik toen had om zeg maar door, de, door langs al die soldaten met takken en tanks en geberen. om daar langs te komen om thuis te komen over die standen. was iets wat, wat ik nooit meer kan uh, vergeten. Zeg maar die, die oorlog waar ik toen in verzeild raakte. Als heel klein kind. En het was een oefening dus, hè? Maar dit is toch iemand? Iemand heeft eens tegen mij gezegd over die eerste herinneringen. Van ja, zei hij: Kijk, je moet eens opletten. Die zijn op de een of andere manier altijd ook weer bepalend. Of het nou de eerste is of niet, want dat is het maar heel moeilijk zijn. Ja, dat is betrekkelijk. Maar die zijn ook weer heel, heel veelzeggend op een bepaalde manier dan over een later leven van iemand. En jij vertelt dit nu: oefening, soldaten, ja. waar je tussendoor moet, je bent in paniek. En ik kan dan, natuurlijk aan niets anders denken dan later dat je in Latijns-Amerika komt waar je. He, waar eerst Chili, dan Argentinië. Waar je gewoon uh. op de vlucht uh. moet slaan. omdat het oorlog wordt, zeg maar. Binnenlandse oorlogen gaan, uh, gaan woeden. Nou, je kunt het ook omdraaien en denken dat ik me dit herinner. omdat ik dat van Argentinië heb meegemaakt. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Wat denk je? Ik denk dat eigenlijk. Ja? ja. Dat het daarom. Uh, ik denk dat ik me dat nu herinner. omdat dat beeld van die uh, soldaten met die helmen en die geweren. Ik bedenk dat nu, hè, waar we mm -hmm. het nu over hebben. Dat mij dat brengt op het spoor van die eerste herinnering. Dat ik door die soldaat. Ik werd ook opgepakt door de soldaat, want ik huilde en gilde. En die man pakte mij op, maar hij had zo'n besmeurd gezicht. Ja. En zij wees maar niet bang, kind of zoiets. Maar ik denk dat ik mij dat herinner. omdat vanwege die latere ervaring. en niet omgekeerd. Nee, ik denk maar, dat, nee, nee. maar dit is een hele, hele, hele, hele plausibele verklaring. Als je nu trouwens. Hè, en ik wil dadelijk dat je tenslotte nog één gedicht leest. Maar daarvoor wil ik nog één ding over Argentinië vragen. Want je hebt dat hele mooie korte... heb ik wel eens met je over gepraat trouwens. Voor mijn programma op televisie. Dat is dat moment dat je in Amsterdam... kleren voor je kleinkind ging kopen. Nee, ik heb geen... Uh, ik, uh, nee. Nee, nee, ik stond in een winkel. En de vader van Maxima, hoe heet hij ook alweer? Sorry, Jeta. Jeta. die stond... Uh, dat bij is wel die... mooi dat je nu kunt zeggen, <laughs> al mensen, hoe heet hij ook alweer? <laughs> ja, nu staat hij in het concertgebouw uh, ja. uh, mensen toe te zwaaien. Uh, maar goed, toen, uh, uh, toen stond hij bij die winkel om uh, uh, bij babykleertjes te kijken. En ik stond in die winkel en ik, ik keek hem recht in de ogen. Omdat hij stond buiten voor de etalage en ik stond binnen en we keken elkaar aan. En toen was ik zo geschokt uh, dat ik een stukje in de NRC heb geschreven. Ja, erover. want daar stond een van de mensen van de daar die opeens... Ja, ja plotseling stond oom. ja, na jaren... Uh, plotseling staat die man daar uh, uh, vrij uit in Nederland. Po poppenkleertje. En, terwijl hij ook gewoon verantwoordelijk was, hoe dan ook, voor mensen die... Nou de... ja, hij, hij zat, was hij erbij zat... betrokken. Hij heb... was erbij betrokken. En uh, hij zal het allemaal zeker geweten hebben. Maar goed, dat was voor mij een schok toen. nee maar Wat, wat mij interesseert is dat moment, hè? Want je hebt dat moment beschreven van zo'n vrouw in Wenen... die, die op een pad daar valt en afgevoerd wordt... en daar vind je woorden voor. Wat, wat had jij op dat moment tegen... mag je achteraf nu bepalen... wat had je bijvoorbeeld tegen daar willen zeggen? Wat had je hem willen vragen? Nou, ik stond even op het punt om inderdaad naar buiten te gaan om een gesprek met hem aan te gaan. Of een gesprek, wat heet. Maar uh, hij werd meegenomen door die mensen die, die om hij zich, om zich heen had. Maar ik denk dat ik geen woord. Dat, dat, tegelijkertijd dacht ik: dat is, dat is zinloos. Want ik, ik, maar ik was ook helemaal, uh, ik was helemaal van slachterdoor. door. Dus ik, ik vond het eigenlijk zinloos. En ik dacht gelijk: het is beter dat ik schrijf. En niet uh, een soort verhitte discussie op straat. Uh, dat, dat kan, daar ben ik ook helemaal niet goed in. Nee. En dat zou een schandaal op straat hebben gegeven. Ik dacht, ik ben een schrijver, ik schrijf. Ah, dat snap ik. Maar stel dat, wat is de constructie achteraf... stel dat je één vraag had kunnen stellen. Wat had je dan willen vragen? Nee, of is dat zou... eenvoudig? Ja, ik zou hem niks vragen. Ik zou niet eens geïnteresseerd zijn in zijn antwoord ik zou helemaal niet geïnteresseerd zijn in zijn antwoorden. Die mensen zeggen maar wat. Maar je was wel geschokt dat je hem daar... Ik was heel gaan... geschokt om die man recht in de ogen te kijken. En dat hij daar loopt te winkelen, dat vond ik ook heel schokkend. Waarom? En... Nou, ik vind, daar dat, dat hoorde hij niet. En ik vind ook niet dat hij daar in het concertgebouw moet staan. en zo. Dat vind ik allemaal. Dat, uh, ja, dat is nog die oude verontwaardiging. Uh, ik vind, mensen moeten hun plaats weten in het leven. En uh, uh, uh, uh, ja, ik vind dat je, dat je, dat je uh, moet nadenken over... Uh, over wat je, wat je teweeg brengt, of waar je in ieder geval bij betrokken bent. Ja, maar je en dan geval, moet je je plaats weten. Waar je in elk geval ook, ook, ook gewoon verantwoording over af te leggen hebt. En, en, of, maar in elk geval dan ook nog je plaats kennen. Dat nee, is ik zegt. denk dat je je plaats moet kennen. En, en dat bescheidenheid dan, uh, of in ieder geval terughoudendheid... Uh, meer op zijn plaats is dan uh, Nederlandse volk toezwaaien. Zullen we eindigen in de kapsalon? De Kapsalon. Ja, de Kapsalon van de Lichtstraat. Want maar dat, maar is, dat op... is wel een gruwelijk gedicht, vind ik zelf. Ja, maar er is ook een Kapsalon. Nou, ja, of de Kapel? Jij mag kiezen. Ja, laten we de Kapel doen. Dat is iets, Je uh... blijft katholiek. Ja, nee, nee, ik ben helemaal niet katholiek. Maar je nee, was hele, het van huis. Nee, de ja, kapel is ook daar in dat ziekenhuis dat de op de Het is de enige begadiging. stille plek waar mensen kunnen gaan zitten. en uh, Tot één keer. Of, of tot één keer, nee, waar je kunt zitten en na kunt denken. Meer? Ook, ook, ook ik ging daar zitten, ja. En dat vond, vond ik heel uh, aangenaam na de, de drukte van, zo, van, die, uh, van wat er in een ziekenhuis gebeurt. Om dan even rust te vinden. Zaten er wel meer mensen in die kapel? Of ik niet? zal het gedicht voorlezen. Ja. Het bijbelboek ligt open bij een wonder. Lang geleden stapte een man uit een vissersboot... en liep barrevoets over een meer. Van gezichtsbedrog geen sprake. Een die erbij was, tekende het op. Dezelfde man riep kort daarop een dode vriend tot leven. Het lijk lag in een spelonk achter een zware steen. Rol de steen weg, gebood hij de volgelingen. Bevrijd hem van de grafdoeken en koorden. En even later, met bezwerende stem, sta op jij, Lazarus, ga heen. Kaarsen branden rond het altaar voor zo'n wonder, maar de spelonken blijven dicht, de stoutmoedige verdrinkt. De bloemen drukken dank uit, of speken om genade. Achter een kolom zit een jongen uit diep Afrika voor zich uit te zingen. Kraal na kraal glijdt door zijn vingers, verder stilte. Buiten huilen de sirenes van de eerste maandag van de maand. De kapel is een gedicht uh, uit de nieuwe bundel van Fleur je De Lichtstraat, uitgegeven door uitgeverij De Arbeiderspes. Wat ben je nu aan het schrijven? Uh, een korte roman. Een korte roman. Over. Uh, het thema komt een beetje overeen met uh, het, het thema van de dichtbundel... namelijk de... De tijd. Wat doet de tijd met ons en wat doen wij met de tijd? En. ja, misschien gaat het wel over uitval. Over het uitvallen van dingen, mensen, gedachten. Nou, de tijd zou je kunnen hebben. Is het nou ook zo, hè, dat als je aan het, aan het schrijven bent over dat soort dingen. bijvoorbeeld, je, je hebt die uitval die je had beschreven. Het lijkt me verschrikkelijk, dat je opeens denkt: van, waar is mijn been en het is weg. Maar dat als je erover schrijft, dat je het dan. Ja, dat, dat je het ook op, dat kan niet, wat ik zeg, maar je begrijpt het wel... dat, dat je het beheerst en dat het, dat, het, dat, het, nou ja, dat het er ook even in elk geval niet is, die angst. Nee, het is niet beheersen. Het is, is, is opnieuw waarschijnlijk bezweren. Dus de, dat je het... Ja, misschien toch beheerst Dat je het onder, con, onder controle krijgt. Het, het, het bezweren van, van uh, het weten dat de tijd een loopje met je neemt. Uh -huh. Dus... Uh, uh, ik, ik, ik, denk, ik denk eerder dat het bezweren is van, van een angst die ik zeker heb. Ik ben eigenlijk geen moedig, maar eigenlijk ben ik een angstig mens. Dank je, Fleur Boegonje. Ik sprak in brands met boeken met Fleur Boegonje... over haar dichtbundel, de Lichtstraat. Volgende week, tussen 7 en 8 uur, dan zijn we er niet... dan is de NTR hier met Manjare. De week daarna praat ik met historica Gemma Blok over verslavingszorg in Nederland. En dadelijk naar achter op Radio 1 Max met twee dingen met Margreet Rijntjes.